Vorige zondag hadden we het onder meer over manenvat, manenvet. En dit is vet voortkomende uit de nek van paarden, meer speciaal onder de manen. En dat vet werd voor allerlei doeleinden gebruikt als smeermiddel, dat bovendien de eigenschap bezat niet te lekken, maar ook als geneesmiddel tegen kloven en barsten. Van de slachters die in het abattoir, in als ze zegt men nabattoir, een slagplaats hadden, werd gezegd dat ze nevloer vloer hadden. Ne vloer, of ook wel een variant, ne vloer. En van die beenhouders die een vergunning hadden om het veeg na het slachten uit te benen en te verdelen, zei men dat ze een plank hadden. Heel wat assenaren hadden destijds in nabattoir van Anderlecht een plank en sommigen hadden daar een vloer. En naast vloer, zoals gezegd, komt vooral bij oudere assenaren ook vloer voor. Een vorm waarin dus de eind-R is weggevallen. Men We spreekt in de taalkunde dus van de apocope van de R. Het zou ook eens interessant zijn om na te gaan hoe het met die tewerkstelling gezeten was in dat abattoir van Anderlecht. in verband met nogal wat assenaren die daar dus inderdaad een vloer of een plank hadden. Van Herman kregen we het woordje lek op. Ik heb m'n lek gegeven of ik heb m'n lek gegeven. En die lek wijst op een snede, op een uh, snijwonde. En dat lek zou te maken hebben met het werkwoord lekken ook met variant likken en we vinden als uh, in figuurlijke betekenis, dus de afdruk van een slag, wij hebben daarvoor ook als synoniem een link, dus een betekenis van stream, linken in zijn bilemmen, dus een stream of een streep in de huid hebben als doorslag, dus uh, met een of ander zweep bijvoorbeeld en het WNT geeft inderdaad in die figuurlijke betekenis op, de voerman sloeg een jongen met zijn zweep en de lek was zo geweldig dat de jongen voor heel zijn leven een litteken had. Had. Dat is het uh, voorbeeldzinnetje dat in het WNT voorkomt. Hè. Wij kennen dus ook wel die lek in diezelfde betekenis. Dan euh, voor een paar weken hadden we de fameuze uitdrukking waar nogal wat over te doen is geweest, namelijk te jair en te kier. En euh, toch even zeggen in welk zinsverband deze uitdrukking werd gebruikt. Bijvoorbeeld, daar zit daar te jair en te kier. En euh, dat zou gebruikt worden in de betekenis van, die ziet daar altijd. Wij kennen daarvoor van varianten als, daar zit nou die en daar zit de in die en daar zit nogal wit bij Dus die zitten daar gezooien en gebreien, zeggen wij. Dus gezaden en gebreien. Nu dat te jaar waar komt dat vandaan, komt vermoedelijk van her, te her en te keer, dus her erheen, dus een bijwoord van richting, met de betekenis van heen, en van dat her bestaat ook volgens het WNT een variant heer, en dan zitten we natuurlijk niet zo heel ver van die jaar. wij kennen trouwens ook her in de uitdrukking venair maar waar u dus ook die gerekking hoort, van her, van her. Natuurlijk, als dat voor een vokaal komt te staan, dan hebben we te jair, dus die inboeien van die j, dus na een vokaal. Vandaar dus te jair en te keer zal wel te maken hebben met te her en te keer. En die her is dan bij ons her, geworden, zoals in van her en voor, of liever na een vokaal, dus te jair en te keer. Dan uh, hadden we ook de wending al mijn kieën, dus is, uh, inderdaad, uh, nogal Brabants uh, komt vaak voor, in Brabant in ik van uh, opeens, eens, klaps, plotseling, en heeft natuurlijk te maken met de wending al met ene uh, keer. Bij ons is de, uh, de klemtoon gaan vallen op het eerste woord. Wij kennen ook de wending, uh, zoals opgegeven voor een paar weken, dobbel in de kering, dus dubbel in de kering, en die kering is uh, Zuid-Nederlands voor keer, uh, zo bestaat de wending in de keer en dat betekent dus bij vergelijking met het tegenovergestelde geval en dat is duidelijk de betekenis in de wending die de asna zo uh, vaak gebruikt, destijds en misschien nog wel eens gebruikt, dat is dobbel in de kering. En wij hebben het gehad over Doeman vorige zondag en voor veertien dagen ook. Die Doeman is dus dodeman, doodman of dooman. Maar wij hebben het woord opgegeven in de betekenis van een toponiem in Mollem. Dus een plaatsnaam in Mollem in de buurt van de winkelbaan. Onze vraag is, wat betekent die Doeman? Ondertussen kregen we van uh, onder meer Willy de Leeuw een uh, uitbaar betekenis op in de technische zin van dodeman. En de, die betekenis is inderdaad juist. Uh, volgens het van Dalen wordt dodeman. Uh, ...gebruikt die de betekenis van man die niet betaald wordt ook in de betekenis van een dwarshout, ook in de betekenis van een soort van spil, en dan zit men dan meestal in de technische taalsfeer, ook in de betekenis van dodemans contact of dodemans hendel of dodemans knop of dodemans druk of pedaal. Dat is dan een soort van veiligheidscontact in elektrische voertuigen dat door de bestuurder voortdurend moest worden ingedrukt, misschien ook nog wel moet worden ingedrukt vandaag de dag, en zodra het wordt losgelaten wordt dan het voertuig automatisch tot stilstand gebracht. Dat is die doelman in technisch zin, maar wij vroegen naar de doelman als toponiem, als plaatsnaam in Mollem. Misschien zijn er nog een paar Molmenaren die zich herinneren waar die doelman precies lag en wat daarmee kan zijn bedoeld, want dat is natuurlijk de betekenis dat we daar achter komen, achter de betekenis van dat toponiem, van die plaatsnaam. Uh, de uh, betekenis, of liever, de uh, interesse, ging ook naar een uh, andere versteende uitdrukking. Namelijk van gelijken is uh, inderdaad een, uh, uh, zal maar zeggen een uitdrukking die wordt gebruikt ter beantwoording van een wens. En daarin zit dan de fameuze oude genitief, de genitiefvorm des, dus van gelijken is dus van des gelijken. En uh, is uh, waarschijnlijk ook formeel samengevallen met het bijwoord der, dus van der in het meervoud, uh, ik denk aan, ik heb er genoeg van, dus is een genitief meervoud, ervan genoeg, dat formeel is samengevallen met het bijwoord der, ik heb er genoeg van. Maar de enkelvoudige vorm is dus genitief des, van des gelijken, vans gelijken, vandaar het Brabantse vans gelijken, een wending die hier nog altijd wordt uh, gebruikt. Van een koe die een dikke buik op heeft, zeggen wij dat ze een ton op heet, Een tonne ophebben. Dat is in beeldspraak, gebaseerd op gelijkenis, uiteraard, wordt niet alleen. Uh, Gezegd in toepassing op een koe die drachtig dik of zwaar wordt, maar wordt ook gezegd in toepassing op een mens die dus een, een zwaar lijf, een zware buik op heeft. Vandaar live op hebben. Dan hij nogal een live op, dan hij nogal een zak op. Dat zijn allemaal varianten. Ook voor die tonnen. En nog even zeggen dat die tonnen een variant is, natuurlijk, voor uh, Ton. Nog even kijken wat we nog allemaal hebben. Ja, van een vrouw, maar ook van een dier dat een uh, ouderdom heeft en dat daardoor onvruchtbaar is, wordt hier gezegd, zij tijd gat ze heeft haar een tijd gehad. Dus in de betekenis van, ze is oud en onvruchtbaar geworden daardoor. We zitten nog even in de taalsfeer van de runderen, van de, vee, van de, teelt, de veeteelt, namelijk duchtig. Zesduchtig. Ja, dat wordt gezegd van vrouwelijk rund dat geslachtstrift vertoont. En dat duchtig is natuurlijk dochter, dat een variant moet zijn van dochter. Uh, volgens uh, kenners uh, wordt ons gezegd dat die geslachtstrift uh, om de drie weken uh, opkwam, zullen we maar zeggen, of waarschijnlijk ook opkomt nog altijd, en dat ze twee à drie dagen duurt. En in die periode is het vrouwelijk rund uh, uiteraard vruchtbaar en bereid om zich door de stier te laten Dekken. Als variant voor dat duchtig hebben wij ook brestig, met variant brustig. En dat heeft natuurlijk te maken met bronstig, al vind ik in het WNT ook het, de vorming bruistig. En dat zou te maken hebben met het werkwoord bruisen. En men zegt daarbij, steeds volgens diezelfde bron het WNT, dat het Zuid-Nederlandse bruistig uh, vermoedelijk van dat bruisen zou afkomstig zijn. Al is het waarschijnlijk ook moeilijk om dat nog te achterhalen, in ieder geval. Wij kennen als varianten dus duchtig voor tochtig en brustig of brustig voor bronstig. Al geeft het WNT dus ook bruistig op. Tot daar de, het overzicht van vorige zondag.